11 uur. Het LOS-journaal, door Alt Megens. Bij de politie zijn na de uitzending van Opsporing verzocht vijf tips binnengekomen over de liquidatie in Diemen. Of ze bruikbaar zijn, wordt nog onderzocht. Het televisieprogramma Zond gisteravond beelden uit van de moord op Patrick Brisban, bekende van de politie vanwege zijn rol in de cocaïnehandel.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 Deze auto is heel erg belangrijk bij het traceren van de dader of daders... achter dit ernstige incident. Op de beelden is te zien hoe dat de schutter in een Volvo wegrijdt. De Servische NAVO-ambassadeur heeft in Brussel zelfmoord gepleegd. Volgens Servische media sprong hij van een parkeergarage... bij het vliegveld van de Belgische hoofdstad. De 52-jarige Branislav Milinkovic zou in de garage hebben staan wachten... op de Servische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Die kwam gisteravond naar Brussel voor overleg met de NAVO. Het motief voor de daad is nog onduidelijk.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 op basis van gegevens van 76 gemeenten en enkele rioolinspectiebedrijven. De Thaise koning Boemipol is vandaag voor zijn verjaardag... kort verschenen op het balkon van zijn paleis. De vorst liet zich bij zijn paleis toejuichen door zo'n 200.000 sympathisanten. Vooral gekleed in het geel, de kleur van het koningshuis. De 85-jarige koning heeft al jaren slechte gezondheid. Hij verschijnt daarom zelden in het openbaar. Toch is Boemipol onverminderd populair in het land. Het weer vanuit het noordwesten steeds meer buien met vooral in het noordoosten kans op sneeuw. Temperatuur 2 graden in het noordoosten en 5 graden aan de westkust. ANWB-verkeersinformatie. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... staat voor de Koentunnel nog twee kilometer file. De rijbaan is daar inmiddels weer vrij na een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam staat voor de bresseplein twee kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda voor knopert Ridderkerk drie. En op de A50 Arnhem richting Os voor het ewijk vier kilometer.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 Doe ook mee. Meld uw etentje voor een ander aan op ander.nl van het Oranje Fonds. VARA. Radio 1. De gids.fm. Met Felix Murders. Een goeiemorgen. Hij is er al een tijdje, maar per januari wordt hij verplicht gesteld. De bankiers eet. Bankiers die zweren of beloven ons als klant centraal te stellen. Maar voorlopig hoeven alleen de mensen uit de top van het bedrijf de eet af te leggen. Waarom de anderen niet? Ik praat erover met de bedenker van de eet, Hans Ludov van Mierlo. Wat mag er wel en niet in de kist van uw dierbare overledene? Wat zijn de risico's van een mobieltje of van een fles drank bijvoorbeeld? En hoe kan de cremateur met die gevoelige regels omgaan? We nemen polshoogte in Twente. En er is zowaar ook een festival voor elektrisch gitaar spelen. Studenten van het Conservatorium Amsterdam oefenen alvast... en onze muziekredacteur versterkt hun geluid. Neem een kijkje door mijn ruit. dus. Surf naar degids.fm. Voor het eerst gaat er nu echt getornd worden aan de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 1 januari is de rente op nieuwe hypotheken alleen aftrekbaar als er ook wordt afgelost. Minister Blok overweegt uitstel voor al die huiseigenaren die hun huidige hypotheek willen omzetten. Bij mij aan tafel Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. Meneer. André de Laporte, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom willen mensen hun bestaande hypotheek omzetten? Dat willen ze doen om het risico te verminderen. Um, en dat is het risico van een eventuele restschuld als ze het willen verkopen. Want als je tien jaar geleden zo'n aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten... heb je rente betaald, je hebt uh, niks afgelost... Misschien heb je wel gespaard, maar te weinig. Mensen maken zich daar zorgen over. Die zeggen, ik wil graag wat meer gaan sparen. En uh, dat, uh, ja, dat, dat is ook verstandig in veel gevallen. En voor sommige mensen is het ook echt nodig. Maar als je dat risico toch wil blijven lopen... Uh... Dan mag je die aflossingsvrije hypotheek gewoon behouden. Ja, alle, alle bestaande hypotheken blijven gewoon in stand... en alle renteaftrek die blijft ook gewoon voortbestaan. En dat geldt dus ook voor de bestaande spaarhypotheek? Ja, bestaande spaarhypotheken, bankspaarhypotheken... zelfs beleggingshypotheken. Kom je niet zoveel meer tegen die laatste, maar um, ja, dat blijft allemaal zo staan. Echt voor de nieuwe hypotheken. Alles wat je meer gaat lenen, daar moet je uh, echt gaan aflossen... voor die nieuwe hypotheek vanaf 1 januari. Dus er zijn veel mensen bezig om een aflossingsvrije hypotheek... of een spaarhypotheek over te zetten per 1 januari naar een hypotheekvorm waarbij je wel aflost vanwege het mogelijke risico dat ze lopen in de toekomst. Ja, ja, en kijk, de voordeligste manier is sparen. En dat is banksparen. Dan stort je iedere maand een bepaald bedrag op een, op een spaarrekening. Die is dan ook echt gekoppeld aan je, aan je huis. De rente is een stuk hoger. Het is ongeveer hetzelfde als de hypotheekrente, zo 4, 4,5 procent. Um, dus dat tikt lekker aan. En als je dat 10, 20 jaar doet, dan heb je een heel bedrag bij elkaar gespaard. En dat is voordelig. En um, als, de, als dat uitstel dan niet komt, dan wordt na 1 januari het antwoord van de bank, als u wil gaan aflossen. Dan doet u dat maar lekker via een annuïteitenhypotheek. Dus echt een aflossingshypotheek. Die is veel duurder. Hogere maandlasten. En een heleboel mensen zullen dan zeggen: Dank u wel, laat dan maar zitten. Oké, okay, maar nog even over die spaarhypotheek. Die staat volgend jaar niet meer op het menu? Nee, de spaarhypotheek die verdwijnt uh, van de menukaart. Dus als je een, volgend jaar een hypotheek wil afsluiten. Een, een, een starter die zijn eerste huis koopt. die heeft eigenlijk maar keuze uit twee hypotheekvormen: alle twee een aflossingshypotheek. De ene heet de annuïteit, de andere heet een lineaire hypotheek. Annuïteit is dan het voordeligste, want die heeft in het begin lagere maandlasten dan een uh, lineaire hypotheek. Dus wat regering tegen een spaarhypotheek? Want op het moment, je betaalt uiteindelijk toch voor dat huis. Want je hebt gespaard. En die bomduiter ga je er één keer uh, naar de bank brengen om af te lossen. Ja, het probleem van de overheid is dat zolang je spaart... blijft die uh, schuld, die hypotheekschuld, die blijft gewoon staan. Daarover krijg je hypotheekrenteaftrek. Die wordt dus betaald door de overheid. Dus de Belastingdienst, uh, rapport, ja, die ziet gewoon dat het, het bedrag uh, oplopen... Wat ze, wat ze kwijt zijn. En zeker als die rente gaat stijgen, zal het ook nog... Daar door nog oplopen. Dus de, de overheid wil daarvan af. Het is een bezuinigingsmaatregel. We moeten allemaal gaan aflossen. Dan gaat ieder jaar dan minder uh, hypotheekrente aftrekken... naar de burgers terug. En dat is het doel. Goed, er zijn dus nu veel mensen bezig om een aflossingsvrije hypotheek... of een spaarhypotheek om te zetten naar een hypotheek... waarbij je in ieder geval aflost. En dat zouden ze moeten doen voor 1 januari. Maar die datum die staat nu op de tocht. De VVD-fractie in de Eerste Kamer heeft de regering gevraagd om uitstel. En de minister van de VVD, Blok, die erover gaat... die Overweegt dat? Dit om de banken meer tijd te geven om al die hypotheken om te zetten. Tot hoe lang zou dat uitstel dan moeten duren? Ja, we hebben gezegd: geef mensen een half jaar de tijd, dus tot, tot 1 juni. Want dit is gewoon onbehoorlijke regelgeving. We hebben het toch wel slotterregelgeving genoemd, maar een populaire term te gebruiken. Want mensen krijgen gewoon niet de kans. Eén, voor, dan zouden ze voor 1 eh, januari. Alles moeten hebben geregeld. De banken hebben het nu de loketten al dicht gedaan. Want die zeggen: sorry, we hebben al stapels werk van mensen die dat al hebben aangevraagd. Uh, dat krijgen we niet eens verwerkt. Dus er kan niemand meer bij voor een advies. Want je moet er echt toch wel eventjes hier advies over vragen. Van hoeveel moet ik dan gaan aflossen? En wat, wat, wat levert me dat in maandlasten op? En om het te regelen. Dus banken, mensen die nu naar hun bank toe gaan en zeggen: ik wil een hypotheekadvies. die krijgen nu al te horen: kom maar volgend jaar terug. Ja, En dan zou het niet meer kunnen. Wat zijn de gevolgen voor de, van die nieuwe regels voor mensen die in januari je huis willen kopen. Als je in januari een huis koopt... dan uh, val je onder de nieuwe regels... dus dan zul je zo'n aflossingshypotheek moeten afsluiten. Als je voor het eerst een huis koopt... is dat dus de hele hypotheek. Ja. Maar als je gaat verhuizen, dus je verkoopt ook een huis... dan is het alleen het deel wat je extra leent. Voorbeeldje, stel je hebt een hypotheek van 2 ton. Je gaat naar een groter huis... daarvoor heb je een ton extra nodig, dan valt die extra ton, die valt dan onder die aflossingsregeling... maar die twee ton die je al hebt van je oude huis... die mag je gewoon meenemen. Dus die, die blijft zoals die is. Weten mensen dat eigenlijk? Een heleboel niet. Een heleboel mensen denken, um, als ik ga verhuizen... moet ik alles, mijn hele hypotheek, in dit voorbeeld van drie ton... moet ik dan gaan aflossen. Dat is dus niet zo. Maar alle mensen die dit jaar nog het huis kopen... dus het koopcontract tekenen tussen koper en verkoper... die vallen nog onder de oude regeling. Dus die kunnen ook nog in 2013... Een, hypotheek, een bankspaarhypotheek, die een stuk goedkoper is... dus zo'n zo spaarhypotheek afsluiten. En dat, dat vergeet ook een heleboel mensen, want dat weten, dat weten we niet... Um, dat, dat dat de regels zijn. Want het gaat erom dat het koopcontract is getekend. en zelfs Voor een bedekte, eind december. Ja, voor, nou ja, voor 31... Uh, of uiterlijk 31 uh, ja, ja. december. Ja. Maar... Um, je mag zelf nog een bedenktijd hebben, die drie dagen wettelijke bedenktijd... of het voorbehoud van financiering. Want als, als je daar een beroep op moet doen... dus als de koop uiteindelijk niet doorgaat, ja, dan is er ook niks aan de hand. Dus je kan het koopcontract tekenen uiterlijk 31 december... dan val je nog onder de huidige regels. Dan kan je dus in januari, februari, maart... kan je alles bij de bank rondmaken en dan naar de notaris toe gaan. val je dus nog onder de oude regels. Maar teken je het koopcontract na of vanaf 1 januari, dan zit je aan die regels van uh, aflossen vast. Er is mij een heleboel duidelijk geworden. Hans-André de Rapport van de vereniging Eigen Huis. Hartelijk dank. De, gids .fm. de oude Egyptenaren gaven al souvenirs mee... en de gaftomben van een dode. Maar hoe doen we dat nu, vandaag de dag? Wat stoppen we allemaal in die kist? Wat, wat zijn er van de risico's? En hoe kan de uitvaartondernemer daarin sturen? Verslaggever Jan Peels kijkt achter de schermen bij Crematoria Twente. Ja, nou Felix, natuurlijk wordt er koffie gedronken en wordt er cake gegeten... als er een crematie gedaan wordt. Maar ja, op het moment dat er gecremeerd wordt... zou je dus eigenlijk ook moeten vragen, zit er wat in de kist? En dat is natuurlijk, dat ga je niet doen, hè? Nee, dat, dat doe je niet. En wij als crematorium gaan überhaupt niet in de weer... met overledenen of wat ook. Peter Molma, directeur van het crematorium in Enschede. Maar ja, toch wilt u eigenlijk wel graag weten wat er meegegaan is. Hè? In de huidige tijd uh, is het zo dat dingen worden meegegeven aan overledenen. Dat gebeurt overigens, uh, dat is van alle tijden. Hè? Dus dat was uit de oudheid, tijd Egyptenaren. Ja, natuurlijk. Dus dat gebeurt ook nu en dat is ook prima... Alleen daar zitten een aantal aspecten aan... waar we even aandacht voor hebben gevraagd. Ja, nou is dat probleem natuurlijk hier in de koffiekamer... waar iedereen natuurlijk achteraf zit na te praten. Daar kom je dat niet tegen. Daar moeten we naar een andere plek, hè? Ja, daar moeten we naar een andere plek. Nou, en dan gaan we natuurlijk richting de deuren waar allemaal op staat. Geen toegang. We lopen door allerlei ruimtes heen. Grote en kleine ruimtes waar mensen dan ook nog afscheid kunnen nemen. Uh, ja, we hebben uh, in het crematorium in Usselo... Een aantal uh, ruimtes, oula's, waar mensen afscheid kunnen nemen. Uh, een beetje afhankelijk van de grootte van de groep en de omstandigheden die met mensen. Ik kom uiteindelijk bij een duur waar er zelfs op staat streng verboden toegang voor onbevoegde. En dan herken ik hier de ovens waar het uh, dan om draait. Een grote, platte wagen waar de kist in eerste instantie opgelegd wordt, denk ik. Ja, dit is de crematieruimte. Uh, hier uh, worden de overledenen na de plechtigheid naartoe gebracht. Al dan niet begeleid door familie. En hier vindt de feitelijke crematie plaats. Nou is het inderdaad gebruikelijk, ook uit het verleden al, om dingen mee te geven. Wat vindt u allemaal? Daar zal van alles zijn. Hè? De kindertekeningen, de knuffels. Ik hoorde zojuist van het cremeren gisteren van een oude meneer die knuffels uit 1920 had meegenomen. Dat, dat gebeurt natuurlijk allemaal, dat is ook prima. Maar in deze tijd gebeurt het ook wel eens dat bijvoorbeeld telefoons worden meegegeven. Ik kan mezelf herinneren een flesje wijn meegeven? Ja, glas, eh, drank, een potje bruine bonen. Allemaal zaken die, die natuurlijk bij het leven van een overledene kunnen En wat worden. is dan precies het probleem? Het probleem is eigenlijk uh, dat en de pietijd en de veiligheid uh, ter discussie kunnen komen. Uh, een telefoon die wordt meegegeven bevat een, een, uh, een batterij. Mm -hmm. uh, nou, dat fenomeen kennen we vanuit pacemakers bijvoorbeeld. Uh, die worden altijd vooraf verwijderd in het ziekenhuis of door een arts. Maar bij de telefoon denkt men daar vaak niet aan. En bij de temperaturen waaronder wordt gecremeerd, leidt dat tot een explosie. En dat geeft effecten die, die men eigenlijk niet moet willen bij. Dan is het dus een explosie in de oven? In de oven, ja. Kunnen we nou er eens even inkijken? Dan gaat hij open. Ja. Met een roldeurtje. Ik voel de warmte zelfs nog, hè? Ja, en dat is dit een oven die in onderhoud is geweest. Dus die is eigenlijk warm van dagen her... Normaal, als deze oven in gebruik is, dan is de hitte uh, enorm. Dat is een temperatuur van minimaal uh, 850 graden. Als een kist wordt ingevoerd, maar de crematietemperatuur kan natuurlijk tot ver boven de 1200 graden oplopen. Het ziet er aan de binnenkant uit als een, ja, een stenen uh, gangetje met uh, aan de zijkant inderdaad bakstenen. Het is een beetje geblakerd allemaal, ja. dat kun je verwachten natuurlijk. Ja, de oven is eigenlijk helemaal opgebouwd vanuit chamottenstenen die de warmte vasthouden. Okay. En hier uh, vinden dan ook, ja, helaas ook af en toe die ontploffingen van die, van die uh, telefoons uh, plaats, maar, uh, maar dat... Dat vindt u dan ook weer terug op het moment dat u de oven openmaakt? Ja, de, die, die ontploffing kan natuurlijk plaatsvinden. En dat vinden we en vooral niet pieteitsvol. Bovendien, als het vaker gebeurt, kan dat tot, uh, tot beschadigingen leiden. In de machine, in de filterinstallatie, maar ook in de, in de vloer van de oven. En datzelfde geldt eigenlijk voor die flessen drank. Uh, de drank kan ik heel goed begrijpen, maar het glas dat overblijft, dat gaat uh, tussen de voegen van de vloer. Uh, ja, dat zit. smelt gewoon natuurlijk. Dat he? smelt. En dat verhardt daar. Uh, vervolgens bemoeilijkt dat de invoer van andere kisten. En bij die temperatuur geeft dat gewoon risico's. Zeker als er ook nog mensen bijgaan die de overledenen uh, begeleiden. Okay, want Ze staan hier soms wel bij, dus? Ja, in toenemende mate gaan mensen ook mee bij de invoer van de kist in de oven. Om ook tot het laatst aanwezig te zijn. En nou, is het ook al zo dat ik, ik heb vaak gehoord heb dat er ook nog alle andere metalen en andere uh, restmaterialen overblijven. Uh, als mensen verbrand worden? Wat doet u daarmee? Ja, dat zal ik u laten zien. Oh, dan gaan we even naar. Uh... Hier staan twee groene containers waar orthometaal op staat. Dit zijn containers waarin uh, inderdaad overblijvende materialen worden verzameld. Ik kijk erin en ik zie inderdaad uh... kunstrepen. Ja, u ziet, we, we scheiden dat meteen. Dit zijn allerlei metalen, chirurgische metalen, uh, niet-magnetisch die hier overblijven. Dit zijn de metalen die overblijven uh, omdat de kist daarmee in elkaar geschroefd is of iets dergelijks. En? Dus schroeven. ja. Dat is allemaal het probleem dus niet? Nee, dat is het probleem allemaal niet. En de, en de drank is het probleem niet, en de telefoon zelf niet... maar de batterij en het glas wel. Ja. Nou is dit natuurlijk niet alleen bij u in het crematorium probleem. Dat speelt natuurlijk in heel Nederland. Wat kunt u daaraan doen? Nou, ik denk inderdaad dat het in heel Nederland speelt. Wij hebben een landelijke vereniging van crematoria. Daar hebben wij ook centrale thema's aan de orde. Uh, nou, en zo kunnen we dit soort problemen... Nee, maar wat, wat kunt u hier aan doen? Want ja, u kunt moeilijk in die kist gaan kijken. Nee, dat doen we absoluut niet. En wij, uh, bij, wat wij doen is de uitvaartondernemers en de uitvaartleiders... Uh, wijzen op dit probleem. Het publiek wijzen op dit probleem. En vooral die uitvaartleider, die kan die familie na overlijden hierover heel goed adviseren. Oké, okay, want ja, wat vaak is het zo... Uh, de uitvaartondernemer is er niet eens bij, familie uh, staat er met z'n allen omheen... Gooit inderdaad misschien nog van alles in die kist. Als verwerking ook. En dan gaat die kist dicht. Ja, Nee, natuurlijk ook de uitvaartleider is daar niet altijd bij. En zeker niet op het laatste moment. Dus dat kan altijd gebeuren. Maar het is al heel belangrijk dat mensen hierover worden geïnformeerd. Uh, en dat is wat we ook beogen. En uh, nou, ik denk als mensen zich realiseren wat er kan gebeuren... dat niemand dat ook eigenlijk tot doel heeft. Een verslag van Jan Peelt. Er wordt dus van alles gevonden. Er wordt bijvoorbeeld goud gevonden in de, de kiezen van de overledenen. En dat wordt dan allemaal verzameld. Al die zware metalen en lichte metalen en overgedragen aan een goede doelenfonds. Rafael Sadek komt uit Oakland, Californië. Hij heeft een eigen platenmaatschappij en wordt gezien als iemand van de neo-soul-beweging. Nou, ik ben benieuwd. Heel veel. Ik heb het over uh, 100 Yard Dash. Dat werd gezongen door Rafael Zedik. De Gids.fm Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through and captures... the essence of the evolutionary spirit. Greed. In alle vormen. Gried voor leven, voor geld, voor liefde, kennis. Het heeft de opwaartse zwaartekracht van de mensheid gemarkeerd. En greed, for for for greed. u mark mijn woorden, zal we'll niet alleen Tel Darpaper redden, maar ook die andere malfunctionerende corporation genaamd de USA Ik weet niet of u alles heeft kunnen volgen, maar het ging over greed over hebzucht. En dat is goed. En dat is de verwerpelijke moraal van de financiële wereld in de film Wall Street. Nou, om de bankiers op andere gedachten te brengen is de bankiers-eet bedacht. En vorige week besloot de Tweede Kamer die eten verplichten... voor de top van de bank- en verzekeringswereld. Maar is dat wel genoeg? Moet niet iedere bankier en verzekeraar zo'n eet afleggen? Ik vraag het aan de geestelijk vader van de bankiers Hans Ludo van Bierlo. Meneer van Bierlo, goedemorgen. Goedemorgen. Niet iedereen wordt verplicht dus om die eten zweren of te beloven. Is dat geen tegenvallen? Jawel, iedereen gaat... Uh die bankiersverklaring straks uh, moeten afleggen. Weet u het zeker? Ik voorlopig het heel... is dat alleen de top. Uh, de bankiersheid was ooit door uh, de bankiers zelf afgesproken... Ja. in de codebanken voor bestuurders van banken... op basis van vrijwilligheid. En de politiek heeft geoordeeld, we moeten dat verplicht doen. En niet alleen voor de bestuurders, maar ook voor de commissarissen... En we moeten dat niet alleen doen voor de top van de banken... maar ook voor alle medewerkers. En voor de top van de banken is er inmiddels aan verbonden... dat de, de bankiersheid gekoppeld is aan de vergunning om bankier te mogen zijn. Of verzekeraar, of belegger, ja. of tussenpersoon. En voor de medewerkers was het nog niet duidelijk... waar is die eet aan gekoppeld? De bedoeling was dat de eet voor alle 250.000 mensen... in de hele financiële sector zou worden ingevoerd... Ja. En nu wil men later, in dit jaar, of volgend jaar moet ik zeggen... daar een sanctie aan verbinden als je, je er niet aan houdt. Dus dan is die eet gekoppeld aan die sanctie? Ja, en de minister heeft gezegd om nou per 1 januari die eet in te voeren... voor alle medewerkers. En een paar maanden later bekend te maken welke sanctie erbij is. Laten we de invoering een paar maanden opschorten. Dat ze zich voor kunnen bereiden op die sanctie. En, en dat de minister nog kan verzinnen welke sanctie zou het überhaupt moeten zijn. Welke sanctie zou het moeten zijn, denkt u... Eerlijk gezegd weet ik dat ook niet, want mijn idee toen ik ooit voorstelde dat er een bank kwam, was niet dat er ook een sanctie op zou staan. Het was mij opgevallen dat heel veel banken uh, eigen gedragscodes hadden. De ene bank nog braver dan de andere. Er was een soort competitie wie de braafste bank was. En eigenlijk wist niemand uh, welke bank nu een hoogwaardige code had en welke banken misschien wel helemaal niet. Die code stelde ik niks heb... voor eigenlijk, of wel? Bij sommige banken wel en bij anderen wat minder. Bij sommige ja. banken wist de directeur communicatie wel dat er een code was... maar de meeste medewerkers niet. En ik had op een gegeven moment het gevoel... er moet een voor het publiek herkenbare code komen... wat je van bankiers mag verwachten. En dan ging het mij niet om wat de tekst was voor de braafste bank. Voor mij ging het erom wat de tekst was voor de meest gewone bank. Dus voor alle de Het moest voor mij een toegangskaartje zijn tot het vak van bankier het allerlaagste... waar je minstens aan zou moeten voldoen... om überhaupt tot het vak te kunnen worden Zoals toelaat. artsen ook een eet moeten afleggen. Zoals eigenlijk. artsen ook een eet afleggen. En je hebt hele goede artsen en minder goede... maar allemaal hebben ze een basiswaarde. En waarom en de... wilt u die verplichting dan niet? Die Pardon? sanctie die erop staat, waarom wilt u die niet? Um, ja, dat kan ik niet zo heel goed uitleggen... of ik moet het met, met, een, met, een, met een omwegje uitleggen als het mag. Ja. Wij weten allemaal dat padvinders... elke dag een goede daad moeten doen. En we weten dat journalisten altijd het verschijnsel. of het beginsel van horen en wederhoor moeten toepassen. Ja. Als je daar nu een wettelijke plicht onder legt. dan vrees ik dat padvinders al heel snel. als ze alleen maar een steentje van de straat hebben geschopt. zeggen: Ik heb een goede daad verricht. En ik denk dat een de journalist. die zich met een jantje verleider ervan af wil maken. Uh, makkelijk gaat zeggen: Ja, ik heb hem proberen te bellen. maar ik kon hem niet bereiken. Straffen helpt niet. Ik denk dat als je gaat straffen. dat je weer krijgt dat mensen zich. Uh, met, met streepjes op een papiertje gaan verantwoorden dat ze het goed gedaan hebben. Maar goed, de politiek te... gaat het toch doen? Ja, politiek gaat het doen. Ja. De, de bankierzet die ooit door de sector zelf was verzonnen om zichzelf te disciplineren, ik dacht dat wordt u het nu als een soort straf over de sector heen ja. gelegd. Waarbij het probleem nu ook is dat niemand eigenaar is van die bankierzet. Ik heb hem wel ooit opgesteld, hij is ook tot in de wet opgenomen. Maar als je nou zegt, wie is nu verantwoordelijk... voor het goede, goed introduceren van die eet? Voor toezicht weten we al dat de Nederlandse bank... en de autoriteit financiële markt het moeten doen. Maar wie is nu de eigenaar van de eet? Op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken... zul je de eet niet vinden. En bij het die doen van niet ze, mee, de Nederlandse Vereniging van Banken? Die hebben hem zelf ooit voorgesteld op basis van vrijwilligheid. Maar daarna hebben ze hem uh, ergens in de bijlage van een notitie... Opgenomen. Is toch maar je raar, zou... Want dat is de, de, de club, zeg maar, de chef van alle banken in Nederland. Ja, ze zijn in ieder geval de, de, de samenwerksorganisatie. Ja. Je zou verwachten dat zij met enige trots. De bankiers heten op hun site hadden gezet en gezegd: Dit is waar wij minimaal aan voldoen. Hier ja. mag u op rekenen bij ons. Dit, dit is waar wij voor staan. Maar ze stimuleren dat dus niet? Nee, ze stimuleren het niet. En dat leidt natuurlijk voortdurend tot boosheid in de politiek. Die zien dat die banken daar toch een beetje terughoudend en met de hak in het zand meegaan. Zelfs met hun eigen voorstellen. En dan komen steeds zwaardere eisen over de banken. Die de banken makkelijk hadden kunnen voorkomen als ze zichzelf wat, wat uh, verander, bereid en een beetje actiever hadden gedaan. Omdat de banken nu eenmaal de een tijd niet mee hebben. Omdat het imago natuurlijk flink geschaad is in de ogen van het publiek. Maar wat staat er nou eigenlijk in die eet? In die eet staan wat basale dingen. De eet moet natuurlijk klein zijn, want je moet hem kunnen onthouden. Er staat in dat je de klant centraal zult zetten. Dat je je verantwoordelijkheid kent voor ook de andere partijen in de maatschappij dat je geheimen houdt wat je is vertrouwt, dat je geen misbruik zult maken van je kennis... en dat je het vak in ere zult houden. Dat zijn zo'n beetje de dingen. Op zich zijn al die dingen redelijk vanzelfsprekend... Ja. maar de bedoeling is dat je daar voortdurend elkaar aan herinnert... en dat je met elkaar een taal hebt om over het vak te praten. Dus die, die, zo'n zo eet die moet betekenis krijgen door elka met elkaar over te praten... zeggen. Betekent dit dan dat we dat niet moeten doen of dat we dat wel moeten doen? Maar goed, als je er steeds over moet discussiëren... dan kan je soms wel wat doen en dan kan je achteraf overleggen met je collega... van ik heb dat gedaan, denk je dat dat kan? Ja, zo gooi je in de bankwereld met elkaar En dan zegt die collega, nee dat kan niet. En, maar dan is het wel een geschiet. En, en, dan, en dan, ja dat maakt, dat maakt niet uit. De bankiersheid gaat niet over goed of slecht. De bankiersheid opent het debat met elkaar. Hoe willen wij in deze sector omgaan uh, met geld. En daardoor, door daarover te discussiëren... en je daarvoor te verantwoorden... word je een verantwoordelijke bank. Maar afgezien van de verplichting die de politiek eraan wil verbinden... sancties hm? uh, desnoods... maar die bankiers -e die bestaat dus al een tijdje. De bankiers -e is op basis van vrijwilligheid ingevoerd. Waarom weet ik dat niet? Het is het best bewaarde bankruim van 2010. Toen werd het uh, ingevoerd voor alle bankiers. bankiers hebben het... Uh, papier ondertekend. Sommigen zeiden toen een beetje lacherig, Ja, wat moet ik ermee doen? En daar kwamen antwoorden op als... stop maar in het ronde archief... of doe maar bij het verslag van deze vergadering. Uh, niemand wist wat ermee moest... omdat er toen niet de koppeling in zat... met de vergunning om bankier te mogen zijn. Toen de banken zelf met het voorstel kwamen voor die eet... hebben ze tegen de Nederlandse bank gezegd... wil je dat koppelen uh, aan, aan de vergunning... En Nout Welling, de toenmalige president van de Nederlandse bank... die zei nee, dat wil ik niet. Ja. Misschien, naar mijn mening, een beetje hooghartig gedrag. Uh, de president van de bank liet zich niet instrumenten in handen stoppen... die hij zelf niet verzonnen had. Nu zijn we vier jaar verder. Ja. Hij bestaat al sinds 2010. Heeft het tot nu toe iets geholpen? Op dit moment uh, worden er, er heel veel trainingen en cursussen gedaan... binnen banken, Toch wel. ook uh, boven, uh, boven banken... over wat is de klant centraal stellen... Maar de eet als een uh, nieuw visitekaartje voor de sector... als een nieuw zelfbewustzijn, een trots, uh, dat werkt nog helemaal niet. Mijn idee was dat bankiers zich daarmee zouden onderscheiden. Het, het idee dat banken mensen zijn die uh, hebzuchtig zijn... En, en alleen voor zichzelf bezig zijn, is niet in juist beeld. Bankiers hebben dit land de afgelopen eeuwen mee helpen opbouwen. Dit kleine kikkerlandje wat bij de tien rijkste landen van de wereld hoort is niet exclusief de verdiensten van de banken... maar werk sterk mee mogelijk gemaakt door de banken. Ja, er zijn sommige mensen die dat gedaan hebben. Sommige bankiers, maar de, daar mag je niet de hele sector op afrekenen. De, de, de, de, de, sommige bankiers zijn ontspoord. En het aanzien van de sector verheffen doe je door de onderkant te verheffen. Niet door de, de bovenstelsbraven uit te roepen... maar door de onderstels goede te maken. Maar het lijkt mij wel goed dat het vrijblijvende er een beetje van afgaat. Dan kun je als ondergeschikte gemakkelijker tegen je baas zeggen, dat doe ik niet. Dat, dat gaat tegen mijn eten in, dat kan me mijn werk kosten. Dat is een heel belangrijk aspect van de eet, dat je op dit moment binnen een organisatie een objectieve taal hebt om tegen je baas of je collega's in te gaan en zeggen, hoe zie jij dat in relatie tot onze eet? Heel veel mensen binnen banken hebben wel gezien dat er dingen gebeurden die ze niet wilden, maar konden de taal niet vinden om erover te praten. Wat je nu hebt is om een, een wat objectieve taal om met elkaar te te zoeken naar wat is de bedoeling van dit vak. Toch moet er iets veranderen, want volgens Ewout Engelen, hoogleraar Financiële Geografie, is er nog veel mis. Dit zei hij bijvoorbeeld eind vorig jaar. Het grote risico is dat wij weer banken ongezien hun gang laten gaan, terwijl die banken nog zo ontzettend zwak zijn. De buitenkant ziet het er allemaal vrij glad en glimmend uit. Uh, daarachter gaat het rottingsproces gewoon door. Die eten en de maatschappelijke druk die werkt blijkbaar niet. Uh, hoe zou je nou dat moreel besef van banken dan moeten versterken. Want blijkbaar is het nu toch allemaal nog veel te vrijblijvend. Kijk, mensen veranderen uh, uit zichzelf niet, niet makkelijk. De beste manier om te veranderen is in reactie op druk die anderen op je uitoefenen. Als je wil dat banken anders worden... kun je binnen de banken proberen af te spreken dat je anders wordt. Ik vind dat de buitenwereld banken moet verplichten... om naar verantwoord gedrag te gaan... En de normale consument zou dat kunnen doen, de consumentenbond zou dat kunnen doen. Zolang de consumentenbond ook nog klanten leidt naar banken... die de hoogste spaarrente betalen of de laagste leningen verstrekken... is de toegevoegde waarde daarvan ook gering. Wij moeten zelf weten wat we van banken verwachten. Het kan niet het meeste winst of de laagste lasten zijn... maar de beste bijdrage aan de maatschappij. Hartelijk dank. Hans-Ludo van Mielo, de geestelijk vader van de Bankiers eet. Zometeen nog welke spelletjes worden er in de Eerste Kamer gespeeld, nu daar de algemene beschouwingen plaatsvinden? En hoe beantwoordt de PvdA het groeiend verzet tegen de kortingen op de gemeentelijke zorg? Dat ligt voor in ons Politiek Forum Midweek Den Haag. Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft dankzij opsporing verzocht vijf nieuwe tips gekregen over de liquidatie in Diemen. Daar werd zondag Patrick Brisbane vermoord. Het beeld is te zien hoe de schutter uit een auto stapt... die al uren voor het huis van het slachtoffer geparkeerd staat... en hoe hij na de liquidatie wegrijdt. De Amerikaanse auto-industrie heeft vorige maand flink geprofiteerd... van de orkaan Sandy. Er werden 15% meer auto's verkocht vergeleken met een jaar eerder. Auto's die door de orkaan waren vernield, werden vervangen. En veel klanten hadden vanwege de orkaan de aankoop van een auto uitgesteld. In Brussel heeft de Servische ambassadeur bij de NAVO zelfmoord gepleegd. Hij is bij het vliegveld van een parkeergarage gesprongen. Waarom de Servier dat heeft gedaan, is niet bekend. In Amsterdam heeft een nieuwe loco-burgemeester, PvdA-wethouder Carolien Gerels. Dat heeft het college van BMW besloten. Gerels is de opvolger van Lodewijk Ascher, die vorige maand vicepremier werd. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-keersinformatie ah, viel op de A16 Breda-Rotterdam-Voorde van brieden 3 drie kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en het knooppunt e langzaam rijden over 5 kilometer. .fm Met Felix Beurders. Tot 12 uur nog. Politieke beschouwingen in midweek Den Haag. En het Elektrisch Gitaarfestival. Er wordt al druk voor geoefend. Hier is muziek van de Eurythmics, u kent het wel. Denk je dat je staatssecretaris Mansveld ziet? De nieuwe staatssecretaris voor infrastructuur. Dat waren de Eurythmics en Sweet Dreams aan mede. Of... De GED.fn. In de Chambre de Reflexion, de Eerste Kamer, werd gisteren, werden gisteren de algemene politieke beschouwingen gehouden. En daar moest premier Rutte heel voorzichtig te werk gaan, want zijn kabinet heeft er geen meerderheid. De meest opmerkelijke gebeurtenis was een motie van wantrouwen... tegen het kabinet, ingediend door de PVV-fractie. Ik praat erover met Peter Keer, hij is politiek redacteur van Pauw en Witteman... met Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en debatsitejo.nl... en aan de telefoon Marcel de Graaf, fractievoorzitter van de PVV... in de Eerste Kamer. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer de Graaf, u schreef gisteren parlementaire geschiedenis. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat in de Senaat... een motie van wantrouwen tegen een kabinet is ingediend. Was u zich dat bewust? Nou, daar uh, was ik en daar was de fractie zich uh, van bewust. Dus, dus u ging u, uh, met grof te keren? U dat het geen toeval was dat wij, dit, uh, dat wij deze motie hebben ingediend. En waarom dan, deze motie? Um, nou, deze motie is uh, wat ons betreft een uh, krachtig signaal... dat het regeerakkoord als geheel... Um, ja, vind, dat daar iets fundamenteel mee mis is. En dat signaal wilde wij heel krachtig overbrengen. En dat heeft u nu gedaan. Wat, vindt u van dit, wat vinden de heren hier van het unicum? Peter Kee? Nou, volgens mij was in de Tweede Kamer al duidelijk gemaakt door de PVV... dat, uh, dat de PVV de, de plannen van het kabinet niet steunen. Toen is er ook een motie van in dienst, door Geert Wilders. Ja, En dat is op zich de plek om dat te doen. Daar, daar uh, steunt het uh, de regering op, op, het, uh, parlement, op de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is inderdaad van de reflectie, zoals je al net zei. En uh, zou niet zo'n middel moeten gebruiken. Dan, verwissel je, dan haal je de verschillende... Democratische instrumenten door elkaar. Meneer de Graaf, dat zou u niet hebben moeten gebruiken? Ja, dat is. Uh, <laughs> dat is wellicht de mening van, een, van, van, van iemand die niet in, het, in, in de keuken staat uh, van het uh, parlementaire proces. Nou, uh, u staat nu ook uh, niet, niet meer wij in, denken in de keuken, daar gewoon anders, eigenlijk. Wij denken daar gewoon anders over. Ja, u staat nu eigenlijk ook niet meer in de keuken, want u heeft zichzelf buitenspel gezet, want u kunt eigenlijk niet meer meepraten over, deze, over de, ont, de, de wetsontwerpen die nog langskomen, want u, u keurt in principe alles af. Nou, dat ligt genuanceerder. Wij kunnen uh, dit, dit, dit regeerakkoord ja, afvaneer, dus alles. in zijn totaliteit uh, ja, bekijken. Wij, wij keuren ook zeker af de stapeling van alle maatregelen die uh, uh, in dit regeerakkoord worden voorgesteld. Maar u gaat maar het onderdelen wel steunen. Kunnen wij kunnen natuurlijk ook alle wetsvoorstellen alle zoals ze individueel worden aangeboden op zich weer op hun meritisch beoordelen. Nee, maar op, die, is op het moment dat je een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet... Dit is Francisco van Op het moment dat je een motie wantrouwen tegen is het niet meer interessant wat er nog goed aan is? Want dan zeg je gewoon, het kabinet moet weg. Dat is eigenlijk wat je wil. En wat er dan nog aan deugt, dat is niet interessant meer. Weg is weg. Toch? Dat, dat is ook zo. Uh, tot op het moment dat die motie uiteindelijk uh, zal worden afgewezen... en dat is wel onze verwachting. En dan heb je gewoon weer een nieuw... Dus u, uh, u gaat dus u gaat er iets doen waarvan u al weet dat het geen zin heeft? Hoe nutteloos uh, nou, is dat? Ik... <laughs> <laughs> ja, dat, dat, dat, zo mag u dat zien en, uh, en dat respecteer ik. Uh, wat wij op deze manier. Wij waren waarschuwen uh, voor China maar, voor de laatste keer. Is dat ja. ook in de Eerste Kamer uh, het pvv menens is. En op het moment dat uh, men wil zeg maar, rekenen op de steun van de PVV-zijde. Uh, dat hij toch niet eenvoudig verkregen gaat worden. Denkt u dat u veel steun krijgt voor die motie in de Eerste Kamer? Nee, hè? nee, ik denk niet dat wij daar veel steun voor krijgen. En wanneer wordt er gestemd? Volgende week, dinsdag. Voor premier Rutte was het uh, gisteren voorzichtigheid geboden. Hij moest in die uh, Tweede Kamer uh, al meerderheden smeden zodat hij zijn plannen door de Eerste Kamer kan krijgen. Dat moet hij in de toekomst ook doen. Zijn de, uh, de, de luiken staan dus nog een klein beetje open, heb ik u net horen zeggen. Ja. <coughs> Op welke punten, meneer de Graaf? Um, nou, voor wat betreft... Kijk, de Eerste Kamer kijkt, uh, zoals u weet, uh, naar de kwaliteit van de wetgeving en naar de uitvoerbaarheid. Maar is ook steeds meer uh, in, de, in het huidige tijdsgericht een, uh, een politiek orgaan. Dat was er altijd tijd al, maar dat wordt nu weer pregnant duidelijk. Maar op welke punten wij gaat u de, re de regering voorstellen wel steunen? Uh, wij zullen... Uh, aan de ene kant kijken naar de kwaliteit, maar aan de andere kant ook zeker naar, naar ons eigen partijprogramma. En uh, dat in onze, in onze afwegingen meenemen. Ja, noem eens een kon, voorbeeld. Ik kon in uw speech gisteren niet, uh, niet achterhalen wat u nou precies wel wilde. Klopt dat? Wat in uh, mijn spreektekst in ieder geval heel duidelijk naar voren komt, is uh, wat wij niet willen. Ja, maar wat u wel wil. Misschien ook handig ja. om de skit te vermelden. Ja, wat wij, uh, wij zien natuurlijk ook wel een aantal uh, uh, punten. Uh, in het regeerakkoord waar de VVD heel duidelijk tegen het uh, PVV-programma heeft aangeleund. Mm -hmm. En dan gaat het bijvoorbeeld over immigratiebeperking. Uh, en dat soort uh, maatregelen. En dat gaat u wel steunen? Verbod, ja, daar, uh, daar zullen wij uh, met erg veel aandacht naar kijken. Dus u gaat straks een kabinet steunen wat u niet vertrouwt? Dat, uh, dat zeg ik niet. Hoe dom ik, uh, is dat? Niet. dat ja, niet. Dit... Ik, ik, u heeft mij horen zeggen en uh, daar wil ik hem ook... Dat wil ik nogmaals benadrukken, dat wij uiteindelijk ook elk wetvoorstel op zich zullen bekijken. En dat deze motie van wantrouwen uh, heeft natuurlijk ook betrekking op het geheel. Hè? Dit is nee, een van de weinige is momenten een bij de, de politieke uh, beschouwingen dat je naar het geheel kan kijken. En, en op het moment dat, dat het aankomt op het strafbaar stellen van illegaliteit, gaat u het kabinet ook steunen. Dan zullen wij dat zeer serieus uh, bekijken. En Gisteren in uw speech en, uh, in, de in de Eerste Kamer. als het Kamer... niet ver genoeg gaat, dan zullen wij wellicht ook gewoon het, het, het, het niet doen. Er wordt gebeld. Ja, Wil ja, dus. Ja. Nee, ja, gisteren ja, is zelf deze telefoon bellen, hoor. Gisteren in de eerste kamer had u geen goed woord over voor de steun aan Griekenland. Dat is een bekend Pvv geluid en tegelijkertijd werd er ja. de overkant in de tweede kamer duidelijk dat de coalitiepartijen kwijtschelding van de Griekse schulden op de lange termijn niet uitsluiten. Hoe vindt u dat? Ja, een hele slechte zaak. Ja, dat is een hele slechte zaak. En dat is ook, dat is ook precies waar het fundamenteel misgaat met dit regeerakkoord. Hè. Dat, dat, dat steekt alles in op uh, ervoor te zorgen dat de uh, eurozone overeind blijft, de euro overeind blijft. En dat uiteindelijk de verkeerde uh, bij de verkeerde mensen de rekening wordt neergelegd. Niet bij de banken die het hebben veroorzaakt, niet bij staten die uh, te veel hebben uitgegeven, maar uiteindelijk gewoon bij de mensen die verdienen tussen de vijftien en de 100.000 euro. daarin wordt de rekening neergelegd. Peter in rekening. Wat, wat, wat was het alternatief ook weer, meneer De Graaf? Dat, het, het alternatief? Het alternatief, het ja. laten vallen van Griekenland... was uh, net zoiets als uh, Lehman Brothers laten vallen. En Weet u nog wat dat voor ellende heeft opgeleverd? Um, ja. Is, was dat u beter weet, geweest u, dan? U weet ook dat in het land van economen... daar heel verschillend over wordt gedacht. Hè? Wat de gevolgen zouden zijn van een Griekse exit... En de waarschijnlijkheid uh, van een Griekse exit komt wel steeds dichterbij. En de gevolgen daarvan, um, die worden ook steeds geringer, als steeds geringer ingeschat. Ja, dus maar... Wij zien dat als een reële optie. Het is natuurlijk wel een beetje een Ruttejaanse belofte. Je weet van tevoren dat je gaat het, je gaat het zeggen. Het is net zoiets te zeggen, de hypotheek -af re aftrek daar komen we niet aan. Als je zegt, uh, we gaan Griekenland niet steunen... dan weet je dat je op het moment dat je wel regeringsverantwoordelijkheid hebt... dat niet kan volhouden en dan moet je het toch betalen, toch? Dat, dat is maar zeer de vraag. Kijk, de rekening. Nou ja, vorige keer was dat. De rekening van het behoud. Ver... Ja, maar de rekening van het behoud van Griekenland binnen de eurozone. die loopt ook steeds verder op. En dat is in wezen ook een blanco check op dit moment. Ja, maar als u nu in het kabinet zou zitten. zou u ook moeten steunen, dat weet u toch? Of u zou er weer uit moeten stappen. U kan wel bezig blijven. Maar dat zou toch. <laughs> een... wij, wij zouden, dat, wij, wij, wij zouden uh, uh, graag willen waarmaken. Uh, uh, die regeringsverantwoordelijkheid. op het moment dat we hem zouden krijgen. Ja. Marcel de Graaf, fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Mag ik u danken voor het meepraten? Ja, natuurlijk. Dan werd deze week in de Tweede Kamer... Ja? Ik dacht dat u nog wat zei. In de Tweede Kamer gedebatteerd over, begroting, over de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport. In de kabinetsplannen worden gemeenten verantwoordelijk voor de AWBZ, de langdurige zorg. Daar wordt forse bezuinigd, zeker op de huishoudelijke hulp. En de hele oppositie is daarover bezorgd. Grote gemeenten hebben al een brandbrief gestuurd. Hoe gaat dat uitpakken in die Tweede Kamer? Peter K. Nou, het is een heel erg moeilijk dossier... maar de PvdA heeft een van de beste mensen erop gezet... Martin van Rijn. En um, die zal dit door de Kamer moeten gaan halen... met de hulp van D66. Uh, nee, door de, eerste, door de Tweede Kamer gaat het vanzelf. Natuurlijk de ja. PvdA en VVD. In de Eerste Kamer zullen D66 en CDA dat eventueel moeten steunen. D66... Is daar het meest toe bereid, al zullen ze de, de ergste maatregelen daarvan af proberen te pellen. Uh, het CDA, voor het CDA ligt dat wat, uh, dat wordt dat lastiger, omdat het gaat over een heel grote groep ouderen. En uh, voor hen wordt, geldt dan die beperking op die huishoudelijke hulp. Uh, dat gaat om heel veel geld, en gemeentes zullen gaan beoordelen of die mensen nog recht hebben op die huishoudelijke hulp. Dat zal veel problemen gaan geven. En het CDA zal dus ook uh, zware eisen stellen, want het gaat ook over een grote... En dat doen ze achterkant meteen in de Tweede Kamer, voordat dat in de Eerste Kamer überhaupt... En Zeker, komt, dat zal ook het niet Worden die de... onderhandelingen al gevoerd voordat het wordt ingediend? Ja, natuurlijk. En uh, daar zal Van Rijn ook voor een groot deel op in moeten gaan. Want uh, anders dan komt het nooit tot een uh, nieuwe wet. En wordt het bezuinigingsbedrag dan wel gehaald? Want dat is altijd dat mantra, hè? Nou, dat gaat om 3 miljard euro, hè. Dus dat is niet misselijk. En dat is een groot deel van de bezuinigingen die voorgenomen zijn... Um, ja, ik, ik, ze zullen dat toch moeten halen op de dag. En wat zijn daar de gevolgen van? Je ziet een beetje dat, eh, volgens mij gaat met de gemeente... nu gebeuren wat we eerder met het onderwijs hebben gemaakt. De grote gemeenten, die allemaal kleine taakjes moeten gaan regelen... dat gaat helemaal mis. Je... Al dus Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie... en debatseit jo.nl. Peter Keer hoorde u ook, politiek redacteur van Pauw en Witteman. Tot de volgende, midweek Den Haag. Categories. grease. agree Pipettes. En ze komen uit Brighton en ze zongen... <laughs> er zat Ergens ver weg zat er een gitaartje in. en <laughs> dat ja, is. in. Ja. Ja. En het Amsterdamse Electric Guitar Heaven Festival begint vrijdag. Dat is een muziekfestival dat draait om de elektrische gitaar. En Botte Jellema, jij weet daar meer van. Ja, het is een nieuw festival waarin tien dagen lang... alle soorten muziek die je uh, kan spelen op elektrische gitaar... op het podium staan. De hoofdgast is Andy Summers, Dat is de gitarist van de police. En dus, uh, de beschermheer van het festival is Jan Akkermans ik ken een Nederlandse gitarist op zo'n tien podia zijn dus optredens te zien van die topgitaristen van over de hele wereld, maar natuurlijk ook uit Nederland. En er zijn best een hoop interessante elektrische gitaristen van Nederlandse bodem. Ja, dat vind ik een mooie de... montage die je kan maken. <laughs> ja, had je ze herkend? Mm. Een paar. Een paar, een bekend, ja. ja. ja. volgens Jesse van Ruller, uh, René van Barneveld, Urban Dance Court, ja. Jan Akkerman, Focus. Focus ja. Anto Goudsmit van Ploktones een New Cool Collective. En laatste natuurlijk... Van Helen. Ja, van een van is in Nijmegen geboren. Die uh, woont natuurlijk al jaren jaar in Amerika. En laatste die speelt dan niet in Amsterdam. Maar de rest, die doet dat wel. We doen het als Nederlanders helemaal niet slecht op de elektrische gitaar. Dat zegt Jack Pisters. Dat is een van de artistieke leiders van het festival. Nou, ik denk dat we een rijke traditie hebben van goede gitaristen. En ja, ik natuurlijk de bescherming van het festival is Jan Akkerman. En ja, ik was het nu vanwege het festival ook wat dingen weer aan het uitzoeken met leerlingen. Die vinden het heel leuk om hokus te spelen. En als je het dan weer hoort, dan is de energie, de, de wildheid van zijn noten... en de hele aanpak is echt uh, geniaal. En uh, ja, er zijn heel veel, Edward van heel, is natuurlijk de elfde Amerika Gaan we zo'n geweldige gitarist, de Edian Vandenberg, de Danny Ladenmacher, René van Barneveld geeft lezen bij ons op school, is zijn gitarist. En dan uh, hebben we nog niet eens over de jazzgitarist. Ja, de, de jazz op, ja, op het Consul van Amsterdam staat weer een aparte afdeling, dat ja. zijn ook allemaal sterren gewoon, ja. en dat zijn de fantastische, Jesse van Gullo, Maarten van de Ginter, Martijn van Ittersen, uh, Eef Albers in Den Haag, het zijn allemaal beulen van gitaristen die, die, gewoon, die we ook ja, gelukkig ook op het festival hebben kunnen plaatsen. Ja, Zik Pisters, hij is zelf ook gitarist. Hij is ook het hoofd van de popopleiding van het Amsterdamse Conservatorium. En hij werkt dus met heel veel jonge gitaristen. Hij ziet wel een gemeenschappelijke karaktertrek bij mensen die voor de gitaar kiezen. Oh ja. Het zijn toch mensen die heel hard gewerkt hebben, vaak in, in, op hun kamer ontzettend veel uren gemaakt hebben om hun eigen taal te ontwikkelen en uh, gewoon ook vaak heel nadrukkelijk aanwezig zijn... natuurlijk in de bands waar ze in spelen. Het is ook best wel een instrument dat ja, na de frontman zanger... in rockmuziek bijvoorbeeld altijd uh, de, ja, de meeste foto's van gemaakt wordt. Dus er zitten vaak voor grote ego's bij me op een manier dat... ja, ik weet niet, volgens mij is het toch dat de toegankelijkheid van het instrument... Uh, aan de snaren buigen, de stem kunnen uh, kopiëren en een uh, enorme mogelijkheden qua manipulatie van het geluid. Want ja, er zijn heel veel instrumenten... waar je natuurlijk allemaal met hun eigen charme met hun moeilijkheid... maar je kan zo die snaren, kan je zo ontzettend veel tussentonen maken... die, die eigenlijk het uh, ja, eindeloze mogelijkheden geven. Nou, ik het, ben uh... natuurlijk gitarist, dus ik ben bevoordeeld. Dus, mij. <laughs> ik vind het het mooiste instrument wat er is. Ja, dat klopt ook wel. Je kan voor echt wel 100 euro kun je klaar zijn met een elektrische gitaar. Dan leer je drie akkoorden, je koopt een leren jasje... en dan ben je eigenlijk al een hele eind. Dat heb jij, hè, dat leren jasje. Ja, dat klopt, ja, en die gitaar ook. <laughs> het instrument, dat kent dan wel weer zoveel mogelijkheden... dat je wel tot diep in je tachtigste bezig kan zijn... om het helemaal te doorgronden. Dat kan een flinke studie zijn. Ik ontmoette Jack Pristers maandagavond... toen zijn studenten van het conservatorium zich in bandjes presenteerden. En daar liepen dus ook veel jonge elektrische gitaristen rond. En die heb ik gevraagd naar hun band met de elektrische gitaar. Nou, ik ben in de eerste instantie gaan drummen. Maar ik vond gitaristen altijd, stonden een stuk meer op de voorgrond. En die waren een stuk koeler. Het zat al heel lang in mijn achterhoofd dat ik gitaar gewoon heel graag wilde spelen. En toen ben ik er ook echt mee begonnen. Eerst met klassiek en daarna zeg maar uh, popliedjes en zo. Eerst probeerde ik wel... Uh, zeg maar moderne liedjes op die Nederlandse gitaar te spelen, maar dat was het toch niet helemaal. En toen uiteindelijk elektrische gitaar gekocht en uh, ja toen was ik helemaal verkocht eigenlijk meteen. Ik was ooit drummer um, en ben toen gitaar gaan spelen omdat op drums kan je wel maar moeilijk liedjes schrijven. Eerst was het een beetje eng, die effecten en al die pedaaltjes, en ik wist niet zo goed wat je ermee aan moest, maar toen begon ik er een beetje mee leren werken en nu is het ja, zoveel opties en je kan echt alles doen wat je wil, zeg maar. Dat is heel, heel fijn. Het creëren van eigen sound het is een proces van, van jaren. Je hebt niet in één keer een eigen sound, je begint meer met, met altijd eigenlijk met invloeden van buiten. Ja, de gitarenwereld is een mannenwereld. Sarah Batons is er eentje en er is nog zo'n vrouw die ook bij Michael Jackson speelde. Dat is ook zeg maar, echt zo'n grote. Je hebt voor de rest wel een aantal goede vrouwelijke gitaristen, maar niet zo groot als weet ik veel, Andy Summers. Of... Ik zie de gitaar eigenlijk uh, helemaal niet per se als een heel verheven iets, maar... Ik gebruik het echt als instrument en dat gitaar is een mooi instrument en je kan er heel veel op, maar het blijft een instrument, het blijft een middel. Oh, als thuiskomen ofzo, het voelt altijd heel comfortabel als ik zeg maar een gitaar beschoten heb en heel vaak gaat het ook als ik dan thuis zit pak ik uit een soort van automatisme mijn gitaar erbij en een beetje spelen en het voelt gewoon heel, heel vertrouwd of zo op een of andere manier. Het zijn jonge en enthousiaste gitaristen. Eerste jaar studenten van de popopleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Spelen zij ook de, op die elektrische gitaar tijdens het festival? Ja, ik, ik ontmoette daar een, van de, een pas afgestudeerde van die opleiding. En uh, die staat er inderdaad met een uh, band te spelen. En als ze er niet staan op te treden... dan zullen ze ongetwijfeld uh, aanwezig zijn bij die workshops... die die grote gitaristen ook geven tijdens het festival. En dan zie je ook een beetje de insteek van de programmering. Dat is duidelijk dat het de bedoeling is dat je echt iets nieuws ontdekt. Het festival combineert bijvoorbeeld elk groot optreden... met een act uit een uh, andere stijl. En als publiek kom je dan meteen in aanraking met iets wat je niet kent... maar wat je misschien wel heel leuk vindt. Dat festival dat heet... Het Amsterdam Electric Guitar Heaven. En dat begint? Dat begint aanstaande vrijdag met een concert in het muziekgebouw aan het IJ in uh, Amsterdam. Enig idee welk concert? Ja, dat is het openingsconcert Bring on the Night heet dat. Die, uh, Andy Summers die speelt daar dus uh, uh, onder andere dat Het festival duurt tien dagen. Meer ja. informatie vindt u op de website degids.fm. De televisie van vanavond Sinterklaas bij Paul de Leeuw, laat ik aan de gelovigen over, om half negen op Nederland 1... Champions League voetbal op Nederland 3, Barcelona, Benfica. Ben, uh, Benfica moet er nog voor strijden, samen met Chelsea zijn ze in de strijd. Barcelona heeft zich al geplaatst. De wedstrijd begint om kwart voor negen. Op Canvas Truth About Exercise, daarin het advies van de Britse dokter... en wetenschapsjournalist Michael Mosley, die beweert dat u zich helemaal... geen uren aan één stuk in het zweet hoeft te werken. Slechts drie minuten per week zou volstaan. Het lichaam van een van de vijf mensen uh, ervaart zelfs een negatief effect van sporten... Truth About Exercise, bij Dokland op Canvas, om vijf over half tien. Paul Rosenmuller onderzoekt de gevolgen van Europees beleid in Zuid-Europa. Hij bezoekt het bedevatsoord Fatima in Portugal... en arme vissers die protesteren in de hoofdstad Lissabon. Om elf uur op Nederland 2, en ik heb er nog één... Uh, voor de Bayern München-fans om kwart over elf die Bayern-story. Een documentaire over deze succesvolste voetbalclub van Duitsland. Met de, op, uh, met de oprichting erin, uh, de grootste overwinningen, de tegenslagen. Enfin, vanaf 1900 wordt alles doorgenomen om kwart over elf op Duitsland 2. Klaas Drupsteen zometeen met lunch. Klaas, wat ga je brengen? Dag Felix. Uh, ja, wij gaan het hebben. We hebben natuurlijk weer een mediaforum. Daarin gaan we het onder meer hebben over Red de Journalistiek. Gisteren in de Bali is er uitgebreid over gesproken. Hè? Over nieuwe vormen van journalistiek gaan ja. we het ook over hebben. Over participerende journalistiek gaan we het hebben. Over een tweet van Wilders. We gaan het hebben over jeugdzorg. Nou ja, heel, veel, heel veel onderwerpen weer in lunch. En daarnaast dan.nl. Dat begint om half twee, de stelling. Heb je die de stelling alpenaad? is de bezuinigingen op kinderopvang voor 2013. Moeten worden geschrapt. En wie komt? Uh, Linda Voortman van GroenLinks. Dankjewel.